Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tenniscoach op zakenman Koen Everink blijft twee weken langer vastzitten. Vandaag werd hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Everink werd begin deze maand thuis in Beeldhoven doodgestoken. De tenniscoach werd donderdag gearresteerd toen hij terugkwam op Schiphol met tennisser Robin Haasen. De Nederlandse landmacht kampt met verouderde spullen... dat komt door de jarenlange bezuinigingen... zegt de voormalig commandant der strijdkrachten de Kruif in het AD. Hij zegt dat sommige computersystemen nog draaien op Windows XP... en dat Defensie nog rondrijdt met trucks uit de jaren negentig. De NAVO uitte deze week ook stevige kritiek op het karige Nederlandse Defensiebeleid. Minister Hennis vindt ook dat Defensie veel meer geld nodig heeft. Ze heeft minister van Financiën Dijsselbloem voor de begroting van 2017 zeker 2 miljard euro extra gevraagd. De politie heeft de man uit Utrecht aangehouden die vlak na de aanslagen in Brussel een valse bommelding deed. In een mail zei hij dat er die avond in Leuven in België een bom zou ontploffen. Hij eiste geld en dat moest worden overgemaakt naar een man in Leuven. Volgens de politie hebben de verdachte uit Utrecht en de man uit Leuven een conflict in de relationele sfeer. Een gascentrale van Nuon in de Eemshaven wordt de komende jaren omgebouwd tot superbatterij. Daar wordt dan overtollige zonne- en windenergie opgeslagen. De elektriciteit wordt omgezet in ammoniak en later weer in elektriciteit. Ergens rond 2025 moet de ammoniakcentrale volledig in werking zijn. Net als in de Amsterdam Arena ligt er vandaag in Camp Nou in Barcelona een condoleanceregister voor Johan Cruijff. In het voetbalstadion is een gedenkplek ingericht met een groot portret van Johan Cruijff met een bal in zijn hand. Het register in Camp Nou kan tot dinsdag worden getekend. Het weer nog flinke periode met zon. In het zuiden meer wolken en het is zacht met maximaal van 12 tot 15 graden. Morgen buien, smiddag zon en 11 tot 13 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Onder andere de havenzangers Boris Sinclair. En ook de volgende artiest, geboren als Nicolaas Olivier. Nico Haak, geboren in Delft op 16 oktober 1939... en overleden in Baarn op 13 november 1990. was een Nederlandse zanger die in de jaren 70 grote successen vierde. En uh, ja, het eerste televisieoptreden van Nico Haak en de Paniek vond plaats in een show van de Tettebraken met het nummer... Daar zie ik glazen staan. De feestmuziek bleek aan te slaan en uiteindelijk brak hij... In 1973 definitief door met het lied uh, Ukelele. En in 1974 werd het succes gecontinueerd met Honky Tonky pianissiet en Sokki Stop. Nadat de samenwerking met Eduard was beëindigd, scoorde Haak in 1975 zijn grootste hit. Foxy Foxtrot, met je elastieke been. Met het lied werd onder de titel uh, Schmidsensleiger ook de Duitse markt veroverd. En in 1978 werkte Haak weer samen met Eduard en scoorde hij zijn laatste grote hit. Is je moeder niet thuis? En die hit in 1978... Daar is hij opnieuw weer uitgebracht. En nu hoort hij nu, 1978. Nico Haak met Is Je Moeder Niet Thuis. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis, Marie? Nou, dan ben ik er zo, met een heel fijn cadeau. Om een uurtje of half drie. En kom ze dan thuis? Ja, kom ze dan thuis. Dan klin ik langs de pijp naar beneden. En sluip dan door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. niet thuis, Marie, want ik voel me wat bans, doe, geef me een kat, kom, we zitten hier op mijn knie. Je moeder brengt een bezoek aan dat café op de hoek, maar komt ze eerder thuis ook, okay, jemie, nee. Dan sluip ik door de struiken naar de veilige plaats, maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je moeder niet thuis, is je moeder niet thuis, is je moeder niet thuis, Marie, nou dan ben ik er zo ver. Thuis. Is je moeder niet thuis? Marie, hang het touw uit de deur Pijn je glaasje die keur. Zal je merken hoe graag je ziet Leg de horen gewoon Naast de telefoon En komt je moeder uit het café Dan sluip je door de struiken Naar een veilige plaats Maar helaas kan jij dan niet met me mee Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie Nou dan ben ik een zo Met een heel fijn cadeau ...zangers met Als Schepen gaan varen. En daarvoor nou, Bonnie Sinclair met Als Manna. U luistert al steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Met een hoop Nederlandstalige muziek. vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 70. Alleen maar oud-Hollandstalige muziek. En ook de volgende artiest, dat is Willem Wim Sonneveld... ...geboren in Utrecht, op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur... En hij wordt als uh, een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... van de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Dat is natuurlijk samen met uh, Toon Hermans en Wim Kan. En een beroemde creatie van Zonneveld is uh, Willem Parel... zoon en kleinzoon van een orgeldraaier en tevens voorzitter van het uh, NPG, het Nederlands Parelgenootschap. In het begin schreef Zonneveld zelf nog de teksten van zijn personage. Maar al snel werd dit overgenomen door uh, Ellie Assen. En met Willem Parel beleeft hij grote succes in het para-radioprogramma Showboat... Dat was in het begin van de jaren 50. En Parel sprak meeslepend over het orgeldraaien in het algemeen. En de seksuele problemen van de orgeldraaier in het bijzonder. En na een paar jaar kreeg Zonneveld een hekel aan zijn creatie. Maar hij wist dat Willem Parel erg populair was... en van het zingen van chansons kon natuurlijk Zonneveld niet leven. En in 1955 kreeg Willem Parel zijn eigen film onder de titel... Het wonderlijke leven van Willem Parel. En in de film rekent de persoon Zonneveld er goed af... met het fictieve personage Willem Parel. Na de film heeft Zonneveld zijn personage nog nooit meer tevoorschijn gehaald. Nou, een van die grote hits als Willem Paal was, wassen. Daar is de Orgelman. Een grote hit uit 1954. Je hoort hem nu hier bij ZFM Zandvoort. In Zandvoort en Zandvoort. Daar is de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 It's the hall. Klaar gaatje voor de orgelman, isjeblieft. Kent het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheden moeilijkheid taas Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Bent op een orgelman is maar een De pol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 This now En kijk tv om niet naar bed te gaan En als het laat wordt Zijn er de buren naast me Door de muur hoor ik hun stem Ben nooit alleen De telefoon Heeft altijd tijd en geeft me het weer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 De tegen hem gaf hem een paar en ze vroeg met een zachte stem: Harmonica, Jim, speel nog eens in. Je Heb gezongen, waarop ik danste met mijn allereerste jongen, harmonica tje. Speel nog eens even het lied van Kom, Carolineke, Kom, Dat was Annie de Reuver met Harmonica Gym. En daarvoor hoorde u Rob reis met In de Winter. Nou ja, het is voorjaar inmiddels. Hè. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dat doen we iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. En als u nou denkt van, ik wil het programma nogmaals beluisteren... of uh, op de dinsdag, uh, ja, ik heb eigenlijk ook zoveel tijd. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald... Onderweg zo meteen Truus Koopmans en Dick door met een recht en een een Hitte-1955 alweer. Maar nu eerst de Hitte-1965, de drie kleine kleutertjes met de trappelzak boogie. boogie. De Boogie. De Boogie. De trappelzak Boogie.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 Jullie maar lekker slapen hoor. Ja. Haha, ze kunnen weg lachen. nu is je weg, nu is je weg. Nu is mama weer weg. Hoei, de drappen zijn boerie. De drappen De De De ZANG EN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 De de boogie, de boogie, de boogie, de boogie, de wil je soms een lekker voetje? See <laughs>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 speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton daar trek over de heuvels en door het grote bos de stoep voor goed de bergen in van het circus jonge en we praten en we zingen en we lachen <tie> <tie> het lachen. En dat was Boudewijn de Grote met het land van Maas en Waal. En daarvoor hoorde u uh, Truus Koopmans en Dick Door met een recht en een Afrecht. Onderweg zometeen. Twee hitjes van Johnny Hoes achter elkaar. Eerst Johnny Hoes met uh, zo rijk als een oliesheik. En achteraan gaan we Johnny Hoes draaien samen met Ria Roda... met uh, Calypso Italiano. Maar nu eerst hoort u Walter en de Kikkers met... Hiep hip hip hoera, daar is de zon. Hiep -hiep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 Zit je krap bij kas Zing bij een stevig glas Voel me rijk, rijk, rijk Als een shake. Voel me rijk, rijk, rijk Als een shake. Lieve mensen zat er in de grond met bier Dan was het nog veel leuker hier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 Calypso Si, Calepso Si, Calypso Siciliano Calepso Ai, Calepso Ai, Calepso Italiano Calepso Si, Calepso Si, Calepso, si, calepso Siciliano In de havenbeurt van Santa Monica Woon de lieve schat, ze heet Veronica Zij kan dansen als een ballerie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 Muziek van Johnny Hoes... tezamen met Ria Roda met Calypso Italiano. En daarvoor ook een nummer van, Ronny, uh, van Johnny Hoes... met uh, Zo rijk als een olie En de volgende artiest... die kennen we allemaal. Ronald Edwin Tober, zo is hij geboren. Geboren in Bussum op 21 april 1945... is een Nederlandse zanger. En we kennen hem allemaal als Ronnie Tober. En uh, ja, toen hij drie jaar oud was... Uh, emigreerde hij naar de Verenigde Staten. En uh, in 1963 keerde hij terug uh, naar Nederland. En uh, ja, onder andere begon hij in de Snip en Snapp revue. En om leuk op te weten, begin 2013, na de aankondiging van het aftreden van uh, koningin Beatrix, bracht Ronnie Tover, samen met René Riva, de single Dank U Majesteit uit als uh, eerbetoon aan onze wijle koningin Beatrixen. Ze is tegenwoordig gewoon prinses. En op 5 mei, Vorig jaar was Ronnie Tower, een van de 70-70-jarigen... die het bevrijdingsconcert aan de Amstel een feestelijk tintje gaven. U hoort de Ronnie Tower met kip in het water. En ook zo met R.O. Sandy. En misschien nog Nico Haak. Ik wens u nog een hele fijne week. Het zit erop. Het is bijna 12 uur. Nog een paar stukjes muziek te gaan. En als u denkt dat ik wil het programma nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals verhaald. Ik wens u een fijne week, een heel fijn weekend. En misschien tot ziens... Een simpel melodietje, vlaarde van een liedje, blijft hier zijn jaren bij. Luister dus wat net zo'n deuntje betekent, hé, hey, voor mij. Het is een wijsje dat ik niet vergeten kan. Het is een meisje dat er meer van weten kan. Iemand bij de buren speelde alle uren die melodie.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 En kansen op oksifot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar. Tans ik toe. Ja, ze dans ik heel mijn leven en elke disco keek op zaal. Ik hoop nog geen ding te belik, wel een Engels valsje. Tot zover het ritme van Zie via de kabel op 104.5.